Mediafonds. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Slachtoffers en gedupeerden van de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rijn... moeten meer steun krijgen van het Rijk. Daarvoor pleit PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouche, die de afgelopen avond een gesprek had met slachtoffers en gedupeerden. Volgens Marcouche voelen de mensen die bij het drama betrokken waren zich in de steek gelaten. De slachtoffers en gedupeerden missen vooral nazorg bij psychische problemen. Bovendien ontbreekt volgens hen een centraal aanspreekpunt waar ze terecht kunnen met hun problemen. Marcouche vindt dat het Rijk toezeggingen heeft gedaan aan de betrokkenen... en die moeten worden nagekomen. De Tweede Kamer spreekt binnenkort met het kabinet over de schietpartij... in Alphen aan de Rijn, waarbij op 9 april vorig jaar... Tristan van der Vlis zes mensen doodschoot. De politie mag zondag geen actie voeren tijdens de voetbalwedstrijd... tussen Kambuur en Zwolle in Leeuwarden. De politie wilde een actievergadering houden... waardoor er onvoldoende agenten beschikbaar zouden zijn tijdens de wedstrijd. De burgemeester van Leeuwarden spande een kort geding aan om dat te voorkomen... Eerder verbood de rechter ook al acties tijdens de voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles Den Bos, die de afgelopen avond is gespeeld. CDA-prominent Piet de Jong zal zijn partijlidmaatschap opzeggen... als het kabinet inderdaad een miljard euro bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Dat zei de 96-jarige oud-premier in Nieuwsuur. Als dat gebeurt wil ik er niets meer mee te maken hebben, zei de Jong over het kabinet. Hij zal dan met zijn laatste krachten blijven vechten tegen de bezuiniging, zei hij. Twee kranten schreven gisterochtend dat er overeenstemming zou zijn over een bezuiniging van een miljard op ontwikkelingssamenwerking. Andere CDA-prominenten, onder wie oud-premier Lubbers, hebben een brief aan de onderhandelaars in het Katshuis geschreven om voor zo'n bezuiniging te waarschuwen. Het weer, vannacht veel bewolking met plaatselijk wat motregen, minimaal rond 7 graden. Overdag ook bewolkt met soms een beetje regen, later op de dag mogelijk wat zon. Het wordt dan ongeveer 10 graden, ook zondag grijs met wat motregen. Tot zover het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie twee files op de A4 Delft richting Amsterdam... tussen Leidsendam en Dam dorp drie kilometer door wegwerkzaamheden... en de A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Zevenhuizen en Reewijk... ook drie kilometer door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, welkom bij Casa Luna. Niet zo erg vind ik dan s'nachts in de file staan. Er zijn er twee in totaal zes kilometer. Dat levert ons misschien wel weer wat extra luisteraars op. Dus in die zin toch nog goed nieuws. Uh, en als u een telefoon bij u heeft, dan kunt u ook gewoon gezellig meedoen aan deze uitzending. Want in het tweede uur van Casa Luna wordt altijd gesproken met luisteraars. En de vraag is vrij uitgebreid, maar voornamelijk gericht aan ambtenaren... In hoeverre hecht u aan uw bijzondere positie als ambtenaar? Hoe belangrijk is de beschermde status voor u? Dus het feit dat u bijvoorbeeld minder makkelijk ontslagen kunt worden. Hoe is het eigenlijk om ambtenaar te zijn? Uh, waarom bent u het geworden? Uh, en als u ooit ambtenaar geweest bent, dan mag u ook bellen. En als u het ooit wilt worden, nou, dan ook. 0800-1121. 0800-1121 als u wilt bellen. Casaluna als u wilt mailen. En als u wilt twitteren, kan dat naar hashtag... Casa Luna. Vrouw Paul Ulenbelt heeft veel uh, gemaild, of uh, getwitterd al. Maar die hebben we al zo'n beetje. Uh, of nou, niet alles, maar daar hebben we er een paar van voorgelezen. Ik ga nu maar eventjes naar uh, de telefoon. Kees Sparrius is aan de telefoon. Goeienacht. Goeienacht. Ik ben inderdaad Kees Sparrius. Ik ben zelf geen ambtenaar. Oh. Maar ik ben werkzaam bij een instelling. die zich profileert als kennis- en dienstencentrum. op het gebied van de arbeidsverhouding in de publieke sector. En om die reden heb ik er wel enig verstand van. Maar dan vooral over de vraag... Uh, ja, in hoeverre hechten werkgevers en werknemers in de overheidssector... Ja, aan het behoud van de bestaande rechtspositie van ambtenaren? Daar zou ik iets over kunnen zeggen. Nou, zegt u dat dus? Ja, dan, daar zijn eigenlijk twee dingen bij opgevallen. Kijk, Op zich is het niet verwonderlijk dat werkgevers zijn voor meer flexibiliteit. Maar wat me wel heeft gefrappeerd de afgelopen maanden... is de mate waarin overheidswerkgevers... Behoefte hebben aan meer flexibiliteit, wat blijkt uit de hoge vlucht die het verschijnsel P-rolling. dat Fatma Kozekaja in de uitzending heeft aangestipt. Ja. juist in de overheidssector heeft genomen. Van de 200.000 mensen die op basis van P-rolling werkzaam zijn in Nederland. werken er 60.000 bij de overheid, dat is 30%. Ja. Nou, de arbeidsmarkt bij de overheid is geen 30% van de totale arbeidsmarkt. hoogstens een procent of 6, 7. Dus dat het verschijnsel payrolling is in de overheidssector sterk oververtegenwoordigd. Ja. Ik kan dat niet anders interpreteren dan als een blijk van een behoefte van overheidswerkgevers aan, aan meer flexibiliteit. Eh, misschien, want net kwamen we daar niet heel uh, uitgebreid aan toe. Uh, kunt u even uitleggen voor mensen die dat niet willen, uh, weten wat uh, payrolling inhoudt? Nou, payrolling is eigenlijk een veredelde uitzendconstructie met een paar verschillen. Het belangrijkste verschil is dat bij een normale uitzendverhouding... het uitzendbureau de werving en de selectie doet... terwijl bij payrolling de inlenende werkgever de uh, werving en selectie doet. Ja. Dus die werknemer die komt dan op de payroll, de loonlijst, te staan... ...van dat payrollbedrijf, wat vaak ook een uitzendbureau is. Randstad heeft bijvoorbeeld een groot payrollbedrijf, Randstad p En zo zijn er nog wel een aantal. Maar dat is eigenlijk het belangrijkste verschil. Ja. Een ander verschil is dat uitzendarbeid toch traditioneel is bedoeld voor kortdurende arbeidsverhoudingen. Er werd gezegd pieken en ziek. Uh, Opvangen van pieken en ziekte van werknemers. Terwijl payrollverhoudingen toch bedoeld zijn om, om wat langer te duren. Ja. ja, en je mag geloof ik acht uh, tijdelijke contracten achter elkaar ja, dat, dan? Ja, dat, dat is op grond van de, de huidige CAO. Dat is een afwerking van het burgerlijk arbeidsrecht... die het burgerlijk arbeidsrecht ook mogelijk maakt voor, voor CAO's. Um, ja, dat, dat is natuurlijk een, een hele grote mate van flexibiliteit... die juist op die manier wordt verkregen Groter dan in het, in het normale arbeidsrecht. Uh, dus in die zin zou het uh, in elk geval voor ambtenaren die nu op basis voor mensen die nu bij de overheid op basis van payroll, uh, constructies werken... een vooruitgang zijn, ja. als dat kracht van wet uh, zou krijgen. Ja. Want dan zal er opnieuw over moeten worden onderhandeld... Uh, over die afwerkingen, dat aantal uh, arbeidscontracten. Mag ik nog even een vraag stellen? Want dan heb ik goed begrepen dat u wel ooit ambtenaar geweest bent, ook zo. Ja, dat klopt. Maar anderhalf jaar... en dat uh, nog voor de helft van de volledige werktijd. Ik was toen secretaris van een uh, ambtelijke adviescommissie over het ontslagrecht. Oh, en hechtte u, u toen aan de aan de beschermde status van ambtenaar? Nou, die stelde niet zoveel voor. Die, die beschermde status, die is vooral, die wordt vooral van kracht als je in vaste dienst bent als ambtenaar. Ah, okay. Want uh, ja, als ambten, als ambtenaar met een tijdelijke aanstelling, kun je net zoals uh, mensen in het bedrijfsleven, ja, gewoon op elke grond uh, worden ontslagen. Uh, ook tussentijd, met een, met een opzichttermijn van een paar maanden. Uh, alleen voor ambtenaren in vaste dienst dat tot een hele gesloten ontslagstelsel... dan kun je alleen maar op een bepaald aantal gronden worden ontslagen... die limitatief, dus uitputtend, in het, uh, in het betreffende ambtenarenreglement zijn opgezond. Ja. Mag ik even een, een andere vraag stellen? Merkt u dat er, een, dat er een verschil is tussen oudere ambtenaren en jongere ambtenaren? Ja, dat was inderdaad het andere punt waarop ik uh, wou ingaan. Dat, uh, ik heb het gehad over de behoefte aan flexibiliteit bij werkgevers. Uh, maar die de behoefte aan de zekerheid van het huidige stelsel... Ja, die bestaat vooral bij de oudere ambtenaren. Er is onlangs een enquête geweest. Uh, daaruit bleek dat uh, twee derde van de ambtenaren ja, moeite heeft met dat wetsvoorstel. Maar van de ambtenaren tot 40 jaar is twee derde het eens. Dus dan heeft u het over dat uh, wetsvoorstel van, van ja, Eddie van Heijem en uh, Fatma ja. ja, Ja, dus. Van de ambtenaren tot 40 jaar is twee derde het ermee eens. En daarboven is het omgekeerd. En daarboven is, van de ambtenaren boven, uh, ja, ja. boven de 40 is 80%, die twee derde is overal. Maar van de ambtenaren boven de 40 is 80% het oneens. Ja, maar Met die kunnen het, misschien uh, ook veel, veel moeilijker weer een andere baan vinden. Ja, precies. Dat, uh, dat zal er ongetwijfeld wat achter zitten. Maar er zit denk ik ook iets, iets anders achter. Namelijk dat er een, uh, ja, een nieuw type werknemer bezig is zich te ontwikkelen. Ja, dat dat zelfbewuster is, ondernemender... zich minder afhankelijk houdt van de werkgever... Ja, en daarom ook wat minder behoefte heeft aan, aan die, die bescherming van, uh, van het, dat huidige ambtenarenrecht. Ja, als ik hier weg moet, dan vind ik wel weer wat anders, denk ik. Precies, dat, dat denken ze dan. En daar anticiperen ze dan vaak ook al op. Zo werd er uh, onlangs op een congres van de uh, samenwerkende vaccinaties voor overheidspersoneel... werd er ook een voorbeeld aangehaald van de ambtenaar van het jaar... Uh, die drie dagen bewerkt dan als ambtenaar bij een overheidsorganisatie werkt. Maar de andere twee dagen zichzelf verhuurt aan andere overheidsorganisaties als zelfstandig publiek professional. Dat is een variant van de ZZP'er. Ja. ja, nou dat type ambtenaar, ja, dat, dat heeft veel minder behoefte aan die uh, rechtsbescherming van het huidige stelsel van ambtenarenrecht. Ja, en nog, en nog één vraag daarover. Um, zijn er veel uh, oudere ambtenaren waar u mee te maken krijgt... voor wie het ook echt een, een drama is, de, de, deze nieuwe? Um, nou, kijk, een ontslag uh, is altijd een drama... of dat nu uh, onder, het huidige, onder het huidige stelsel of onder het, het nieuwe stelsel is. Het voordeel van het nieuwe stelsel is denk ik wel... Dat er veel, en dat, dat, dat noemde mevrouw Korsakaya ook, dat er veel sneller ja, uh, finale duidelijkheid is. definitief duidelijkheid is. over de vraag of dat ontslag al dan niet uh, overeind blijft. Ja. Uh, maar dat is niet helemaal het antwoord op de vraag. Want uh, de, de, ik vraag me af of, of, of er veel mensen echt heel erg bang zijn voor deze wet. En... Ik denk, ja, wat ik heb gemerkt. Uh, op die manifestatie waar ik het zojuist over had. Ja, is dat er inderdaad bij de mensen die daar kwamen... maar dat waren vooral oudere, blanke, veelal mannelijke ambtenaren... Ja. dat daar inderdaad best wel, uh, best wel veel angst over dat wetsvoorstel uh, nog heerst. Er zal in een van voorlichting en communicatie een hoop moeten worden gedaan... om het uit te leggen, want, en dat heeft mevrouw Kozika ook terecht benadrukt... ook bij de kantonrechten krijg je echt niet zomaar een ontslag erdoorheen... zul je echt als werkgever met een goed verhaal moeten komen. Ik begrijp het. Meneer Sparrius, ik dank u wel. Voor Graag gedaan. De... Ja, en een goede nacht. Naar... ja dag. Uh, gaan we naar uh, Gerrit van der Kamp, voorzitter van de ACP. Die heeft ook gebeld. Goedenavond. Goedenavond. U bent, uh, ja, ik zei het al, voorzitter van de Algemeen Christelijke Politiebond. Uh, en u zat ook te luisteren, begrijp ik? Ja, ik was onderweg uh, vanuit Leeuwarden naar het al daar. En ik uh, zat dus belangstelling naar het programma te luisteren. En u heeft ermee mee te maken? Ja, wij hebben er mee te maken en... Uh... Ik moet zeggen dat wij het zeer betreuren dat dit, voor, dit wetsvoorstel um, op deze wijze wordt gepresenteerd als alleen maar een probleem rondom uh, ontslag en arbeidsvoorwaarden. Nee, Maar daar hebben die, die Kamerleden die bij ons zaten uh, in het eerste uur hebben ook aangegeven dat dat maar een onderdeel daarvan is, hè? dat het veel breder is. Ja, maar het punt is natuurlijk wel dat dat verder in de discussie niet betrokken wordt door hun. En um, uh, juist voor sectoren uh, als politie, uh, alles wat met uh, justitie... Um, en met uh, eigenlijk, uh, nou ja, zeg maar, de zwaarmachten te maken heeft. Uh, daar liggen deze zaken heel erg anders. En er is een fundamenteel verschil tussen ambtenaren en gewone werknemers. Namelijk uh, dat ambtenaren in tal van situaties de burger nee moeten verkopen. Um, de, wat en zegt u? De, de, wat zei u als laatste? De burger? De burger nee moeten verkopen. Dus ja. met andere woorden, um, daar waar het gaat om, um, zeg maar, het tweezijdige arbeidsovereenkomst, zoals je in de markt hebt. Daar staat klantvriendelijkheid voorop en al dat soort zaken weer. Dat hebben we in de overheid ook gezien. En in sommige gevallen roept men het ook dat de burger de klant is. Uh, maar wij zien dat toch een slag anders. En, uh, burgers kunnen bij de overheid uh, tegenaan lopen dat ze op tal van zaken nul op het verkeer krijgen. Neem bijvoorbeeld met vergunningen bij gemeenten. Um, uh, als het gaat om het bedakkapnel of het kappen van een boom. Uh, ja. En dat is toch iets heel anders uh, dan wat je in een winkel is uh, verkoopt aan iemand... van wie je verwacht dat hij dat heel vriendelijk doet. Maar ja, burgers kunnen teleurgesteld worden, kunnen klachten in gaan dienen. Um, en als iemand te vaak zo'n klacht heeft, ja, dan, um, dan is het tot de bijzondere bepaling van het ontslagrecht van de ambtenarenstaat... toch een interessante uh, rechtsbescherming. Ja, en u vindt dus ook dat die moet blijven? Nou ja, in ieder geval voor een flink deel van, uh, van de... Uh, uh, Amtelijke sectoren, daar waar het gaat om sectoren zoals bijvoorbeeld politie, ja. uh, defensie, uh, rechterlijke macht, uh, openbaar ministerie, justitie. Uh, maar maar, maar die, die uitzonderingen, die... Dat, dit zijn ook precies de uitzonderingen die gemaakt worden? Nou, ze slaan er ook nog een flink aantal over en ik zal u ook uh, duiden waarom wij dat belangrijk vinden. Kijk, deze sectoren, nemen dat dus mensen die bij de sociale inlichting uh, of sporendienst werken of bij de fiat, de fiscale, ja. uh, die mensen die uh, hebben uh, vanuit de overheid en vanuit de wet dwangmiddelen. En die kunnen er zelfs uh, in de grondrechten van burgers treden. Um, en dat gaat heel erg ver. En op het moment dat je dan um, zeg maar de ontslagbescherming daar weghaalt, want laat ik het maar zo zeggen, die uitzonderingen die waren er niet, die zaten niet in het wetsvoorstel, ondanks dringende verzoeken van onze kant zijn deze wijziging alleen aangebracht door uh, andere Kamerleden en niet uh, door de initiatiefnemers. Dus ja. Ze spreken wel met vakbonden, maar wij hebben niet sterk het gevoel... dat zij heel erg geluisterd hebben naar wat wij gevraagd hebben. Ja. Nog, nog even. W kunt u mij uitleggen waarom het feit dat je als ambtenaar af en toe... nee moet zeggen nou zo van belang is? Bij de rechtsbescherming. Ik zal een voorbeeld noemen. Als je nou bijvoorbeeld bij de politie kijkt. Hè. Um, en we hebben heel hard moeten vechten om deze uitzonderlijke bepaling... voor de politie te krijgen. Dat is pas deze week helemaal rondgekomen. Ja. Um, op het moment dat uh, je als politieman of vrouw in de praktijk... Geconfronteerd wordt met situaties waarin je nogal eens geweld moet toepassen. Behalve dan dat tegen je gebruikt wordt. En op het moment dat je dat een aantal keren hebt, kan je dus in de situatie komen dat de werkgever denkt: Goh, deze politieman of vrouw die heeft wel heel erg vaak een situatie van geweldpleging. Ja. Als je dan kijkt um, dat de werkgever dan zegt: Nou, waarschijnlijk functioneer je niet zo goed, want jij hebt heel vaak geweld. dan is de toets zonder de ambtelijke uh, status vele malen gemakkelijker. Um, ...om iemand te ontslaan in zo'n situatie, want dan is er dus sprake van... ...disfunctioneren in zo'n situatie. Terwijl ja. dat nou juist bij de politie onderdeel uitmaakt van het werk. Ja. En dus om die reden, die rechtsbescherming verdient. Nou, dat vinden wij dus in tal van meer sectoren zo. Ook op het moment dat je bijvoorbeeld in grondrechten van mensen kan treden... ...geld voor rechten, mensen, het Openbaar Ministerie. En, eh, nou ja, als in de late fase zie je dat dat nu gewijzigd wordt. En niet door de initiatiefnemers, maar vooral politici daar ook staatskundig en staatsrechtelijk naar kijken. En dat vinden wij dus echt een uh, nou ja, veel te betekend uh, benadering van het punt van de ambtelijke status. Ja, Nou is er uh, een ander punt en daar heeft uh, de inmiddels al een paar keer genoemde Paul Ulenbelt van de SP iets over gezegd. Namelijk dat je straks binnen organisaties, binnen de politie, uh, ook verschillen krijgt. Hè? Mensen die, achter, uh, of die administratie doen of organisatorische taken hebben... die uh, hebben straks geen rechtsbescherming meer. Die hebben niet meer die bijzondere positie. En de agenten die de straat op gaan, die hebben die positie wel. Denkt u dat dat problemen gaat opleveren? Nou, ik kan u vertellen dat sinds gisteren daar ook over helderheid over gekomen is. Misschien dat u dat nog niet weet. Want in het uh, laatste debat met minister Opstelten van uh, Veiligheid en Justitie... Um, heeft de heer Slot, die namelijk uh, de, de motie daarvoor ingediend heeft, die geleid heeft tot de wijziging, um, een ruime Kamermeerderheid gekregen om het voor de hele sector politie te laten gelden. Oh, okay. um, en um, dat betekent dus dat de minister uh, van VNJ opgeroepen wordt om die motie voor de hele sector uit te voeren. Dus daar zijn wij zeer tevreden over. En geldt dat dan ook voor defensie, weet u dat ook? Uh, dat weet ik op dit moment nog niet, want dat valt uh, even buiten onze scope. Ik weet ja. dat daar ook uh, alles in het werk wordt gezet om dat uh, op te heffen. Want bij de politie is het namelijk zo dat mensen inderdaad van de ene functie naar de andere functie kunnen gaan, met de ene keer wel uh, een staat en de andere keer niet. Uh, en dat is inderdaad heel erg uh, ja, lastig en twee systemen in één sector is sowieso onhandig. Ja. Het zou trouwens kunnen dat meneer Ullebeeld inmiddels al wel wist dat het veranderd was en ik nog niet. Dus, uh... Ja. Dat zeg ik er voor nou, de maar volledigheid mee. Ik wil er mee nog voorbij. één ding toevoegen. Um, dit kabinet staat zich ook voor op um, het tegengaan van bureaucratie. Ja. Um, en, en daar, het daar het wordt het in... initiatiefwetsvoorstel ook voor gemaakt. Ja, dat is heel bijzonder. Maar uh, volgens mij heeft nog helemaal niemand gevraagd hoeveel werk het zal zijn. Vooral hoeveel papierwerk en hoeveel jaren van omzetting uh, van de ene situatie naar de andere. Want uh, uh, het is al zo, hey, het, is, het was gediscussieerd over de uh, overeenstemmingsvereisten. Ja. Maar het ambtenarenrecht kennen wij al um, nou, ruim honderd jaar. En um, dat zit zo uh, verweven door allerlei wet- en regelgeving dat het ons jaren gaat kosten uh, om dat aangepast te krijgen. En de grote vraag is om de kosten en de baat hier zich overhouden. En één ding is zeker: het zal tot ongelooflijk veel uh, papierwerk leiden en buiten gewoon... Complexe en ingewikkelde trajecten um, om dit geregeld te krijgen. Dus ja, wij hopen dat vooral de Eerste Kamer, die er ook uh, meestal heel uh, vanuit staatsgerecht en, en staatskundig naar kijkt, die nog eens kritisch op is. Want um, de Raad van State heeft wat ons betreft daar ook uh, hele duidelijke uitspraak over. Ja, ik begreep dat, dat het zo'n 250 miljoen euro zou kunnen kosten. En, uh, en per jaar nog geen 10 miljoen. Dus als het heel lang duurt voordat alle kosten om dat wetsvoorstel door te voeren, uh, terugverdiend zijn. Maar daar hebben we het net niet over gehad. Dus daar, daar hebben de twee Kamerleden niet op kunnen reageren. Ik weet niet zeker of dat klopt. Maar het is wel zo dat er, dat er veel bij komt kijken. Dat heb ik ook begrepen. Ja. Nee, maar dat soort bedragen kennen wij ook. En als ik dan kijk waarover in stadsuit wordt gesproken, dan hou ik die centen liever voorlopig nog even in de zak als u het niet erg vindt. Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik uh, wens u een goede reis. U was bij een kort geding, zei u, aan het begin klopt. V welk kort geding was dat? Dat ging over de voetbalwedstrijd uh, buur uh, zwolle of de politie daar actie mocht voeren. En uh, wij doen, hebben dat kort geding niet gewonnen, dus dat betekent dat wij uh, gewoon aan het werk zullen gaan. En dit is ook precies zo'n punt, hè, dat men uh, eerst de politie ook uh, onder dezelfde regime wilde brengen als de rest van uh, uh, de werknemers, ja. maar dan tegelijkertijd toch het uh, stakingsrecht moet beperken. Want, Stel u voor dat het toch zo zou zijn dat politiemensen zouden mogen staken. Dan uh, hebben we toch wel een groot probleem in dit land. En dat is vanavond ook weer gebleken. Ja. Ja. Nou ja, het is jammer dat er niet gestaakt mag worden. Maar uh, het geeft wel weer aan dat die bescherming op zijn plek is. Kennelijk. Ik dank u. Ik dank u wel uh, voor het bellen, meneer Van den Kamp. En okay. een goede reis naar huis. Dank u wel. Dag. Ja, wij uh, hebben het over... Uh, Ambtenaren en over de bijzondere positie die ambtenaren op dit moment hebben. En um, ja, daar gaat mogelijk iets aan veranderen. Dat is eigenlijk zeer waarschijnlijk, want er is een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Uh, dus ik wil graag praten met mensen die in de overheidsdienst zijn met ambtenaren dus. Uh, en dan vraag ik me af hoe belangrijk de beschermde status voor ambtenaren voor u dus op dit moment is. Onder meer het feit dat het minder makkelijk is om u te ontslaan. En hoe is het eigenlijk om ambtenaar te zijn? Waarom bent u dat ooit geworden? En als u uh, vroeger ambtenaar was, dan uh, bent u ook van harte uitgenodigd om te bellen. En ook als u het ooit wilt worden, want dan ben ik wel benieuwd wat u daar zo in aanspreekt. 0800-121, dat is het telefoonnummer van Casaluna. Het mailadres is casaluna.ncrv.nl En als u wilt twitteren, kan dat naar hashtag Casaluna even kijken. Um, iemand heeft getwitterd... Uh, de rechtspositie van ambtenaren verschilt nauwelijks van andere werknemers. Ook in het ontslagrecht. Ja, nou, ik heb begrepen dat er wel de nodige verschillen zijn. Maar uh, nou, laat ik daarover nu even niet in discussie gaan. Ik kijk ook nog even in onze mailbox. Als de muis meewerkt tenminste. Nou, dat doet hij enigszins. Daar is een mailtje van Nora Romanesco dat ze dooraan komt. Nou, dat is leuk om te horen. Maar niet iets wat hier verder iets... Aan dus uh, gaan we maar even naar muziek luisteren en dan hoop ik dat we zo meteen weer door gaan praten met luisteraars. De muziek komt in dit geval van Eric Bib en het nummer heet Moving Up. If we're not moving up, we're sinking down I'm not trying to tell you, brother, how to live your life How to raise your children, how to treat your wife Still, we ought to help each other, don't you agree? Ain't nothing wrong with good advice for free If we're not moving up, we're sinking down If we're not pressing on, we're sliding back If we're headed in the wrong direction, better turn around If we're not moving up, we're sinking down We got some billionaires out there, but the poor stay poor Spending too much money on weapons and war Can't keep hiding, our heads in the sand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 Eric Bibb. Dat komt uh, van een album dat dit jaar is uitgekomen. Deeper in the Well. En um, dat nummer dat we hoorden... Dat had ik al aangekondigd, maar ik zeg het gewoon nog een keertje. Het heet Moving Up. Een vraag vannacht voor ambtenaren. Dus uh, ja, dan sluiten we een groot deel van de luisteraars uit, zou je kunnen zeggen. Maar ja, er zijn er nog genoeg over, hoop ik. Uh, in ieder geval is de vraag... In hoeverre hecht u aan uw bijzondere positie als ambtenaar? Hoe belangrijk is de... Hoe belangrijk is de uh, beschermde status voor u? Dus het feit dat u minder makkelijk ontslagen kunt worden. Uh, hoe is het om ambtenaar te zijn? En uh, nou ja, ik zei het al, net ook al een paar keer zelfs. Als u ooit ambtenaar geweest bent, dan hopen we ook dat u gaat bellen. En anders, uh, uh, misschien als u het wilt worden. 0800-1121, casaluna.ncrv.nl en hashtag Casaluna. Dat zijn de manieren om ons te bereiken. Aan de telefoon nu, Andreas. Ja, goeie Hallo. Goedenavond. Hoort u mij? Jazeker. Hoort u mij ook? Ja, ik hoor u heel goed. Mooi. En ik wil beginnen met de complimenten voor het uh, mooie programma, die altijd uh, uh, gezelschap, uh, goed gezelschap uh, houdt. Okay. En daar begin ik mee. Dank u wel. Ik, graag gedaan. En <laughs> ten tweede wou ik graag afgeven mijn ervaringen in de ambtenarij. Ja. Een jaar of uh, 12 of 13 geleden, bij mijn herinnering ik gewerkt uh, drie goede maanden bij het uh, ministerie van Binnenlandse Zaken... Ja. Uh, ...als uh, uitzendkracht in de postkamer. Mm -hmm. uh, het is een hele leuke ervaring geweest... ...maar wat mij altijd mee ophield was uh, het gemakzucht uh, van de hele ambiance... ...om een voorbeeld te geven. Ja. Een hele afdeling, dat was trouwens een hele verdieping... Ze hadden een dag daarvoor een uh, sportdag gehad. En de volgende dag, de hele afdeling was uh, dicht omdat ze moesten uitrusten van de sportdag dat ze gehad hadden. Nou, kunt u zich uh, zoiets bij voorstellen in het bedrijfsleven? Uh, dat denk ik niet. Dus ze hadden een sportdag gehad en de dag daarna moesten ze allemaal bijkomen? Ja, ze moesten allemaal bijkomen en uh, hadden ze terecht om uh, uit te rusten en... Uh, dus de hele afdeling was het gesloten, moesten ze bijkomen van de sportedag. En uh, ja, ik weet nog dat ik dat thuis vertelde en uh, ze, kon me, ja, ze vonden, ja, inderdaad, het grappig, on onbegrijpelijk. Ja. En heeft u daarom maar drie maanden volgehouden daar op het ministerie? Ik heb er drie maanden daar volgehouden in de postkamer met uh, heel veel plezier. Ja. Maar, op, op, ja, ja precies, maar bent u weggegaan omdat u vond dat ze daar een beetje te weinig werkten? Uh, nee, ik ben weggegaan omdat uh, de aantal uren dat ze mij daar nodig hadden, zat er op. En uh, ja, als uitzendkracht, dan kunnen ze jou uh, iedere ogenblik thuis uh, laten. Ja. En uh, ja, het zat erop, zeg maar. En daarna, dat, dat wil, ik, dat da wil niet zeggen dat er geen leuke ervaring is geweest. Nee, begrijp ik. En daarna nooit meer ambtenaar geweest? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Zou u, het, zou u het willen worden? Ik zou het niet willen worden. Ik kom uit Italië en in onze cultuur, en ik snap wel dat het anders is dan daar, maar in onze cultuur word je ambtenaar als je niks kan. En uh, ik, uh, ik zou problemen hebben om me thuis te vertellen dat ik ambtenaar ben geworden... Want uh, dan zouden we mij zien als een halve mislukkeling. Dus uh, laat mijn mama dat niet doen. Oké. Okay. Ik dank u wel voor het bellen. Graag gedaan. Goeienacht nog, hè? goede reis ook. Doei, doei. Andreas was dat, uit Italië. Um, even kijken, de mail. We hebben een mailtje binnen van Sebastiaan. Die schrijft, goedenavond, ik wil graag met alle respect even benoemen... dat de politie nu opeens apart doet, alsof zij alle risico's lopen in dit land. Maar als ze nou eens mensen serieus zouden nemen... niet voor iedere vijf kilometer te hard rijden, videobeelden willen tonen enzovoort... dan zouden ze meer respect krijgen. Nou, dat hebben we ook voorgelezen. Even kijken. Oh, Paul Ullebelt, die is er maar druk mee vannacht, zeg. Wat leuk. Die heeft even kijken, vijf, vijf keer getwitterd over Kaaseluna... Uh, en die schrijft. Uh, wat schrijft hij nou? Oh, er komen er nog een paar binnen. Uh, hij had er net iets over het geld. Nou, zie ik het niet meer. Oh ja, het klopt dat uh, die 245 miljoen. Uh, die, uh, die, die wij net noemen. Ik noemde gewoon 250. Dat dat, uh, dat dat de kosten zijn voor het omzetten van die wet of het indienen van het wetsvoorstel... en het uitvoeren van dat wetsvoorstel. Uh, en dat dat pas in 23 jaar terugverdiend is. Daarboven, we gaan nog even door met, met, met zijn tweet... Um, hebben uh, de Kamerleden die wij in het eerste uur te gast hadden... dus Koze en van Hij, hebben nog niet gezegd... dat alle mensen in dienst van de politie dezelfde regeling mogen houden. Nee, dat nee, klopt. Dus hij wist het ook niet. Ook in andere sectoren krijg je twee regelingen uh, in één organisatie... <laughs> en uh, ja, dan iets wat mij ook opvalt te reageren... maar weinig ambtenaren op uh, Casaluna. Die slapen dus in de nacht en niet overdag. Kijk, dat is een hart onder de riem van de ambtenaren. Even kijken, is er nog gebeld? Ja, er is nu iemand aan de telefoon. Kunnen we die... Uh, nee, die kunnen we nog niet in de halen. Uh, um, even nog dan in de mailbox kijken... en dan zou ik toch iedereen willen oproepen om even te bellen. En met name dus de ambtenaren. En dan gaat het over de beschermde status van ambtenaren en, hoever, en, en in hoeverre u daaraan gehecht bent. En hoe het is om ambtenaar te zijn. Want er, wordt, er is altijd veel kritiek. Dat is iets waar ik mezelf wel een beetje aan stoer. Er is altijd heel veel kritiek op ambtenaren. Alsof die helemaal niks doen en alsof er makkelijk op bezuinigd kan worden. en zo. Ik ken er een paar en die werken echt keihard. Dus eh, de, het lijkt mij dat er wel wat te makkelijk altijd maar afgegeven wordt op ambtenaren. Nou, ik weet niet of u erg onder de indruk bent van deze mening... maar ik wou het toch eens gezegd hebben. Even kijken, wat is de volgende plaats? Sarah Kroos. Uh, met het nummer, oh daar heeft ze uh, uh, de Annie M.G. Schmidt prijs mee gewonnen met dit nummer. Dat is Beste Theaterlied, in 2010 was dat. Het komt van het uh, album uit, uh, en uit de voorstelling Boheems En de tekst is geschreven door Arthur Japin. En dat nummer dat heet Nachtcaravaan.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 Pipfest om je vrijheid op met zomer.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 I'm met het liedje waar ze in 2010 dus de Annie M.G. Schmiedprijs, mee won... op uitermate geschikt om in Casa Luna te draaien, lijkt mij zo. Meneer Zeilstra nu aan de telefoon. Goedemorgen. Ja, dat, dat klopt jou. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is, een, het is een beetje een grappig verhaal, want ik ben in 1978 op 1 januari en 78 in dienst gekomen van schrik niet... Stichting Centraal Woningbeheer, der gemeente zeist. Dat was een gemeentelijke stichting die in 1986, mediojaar 1986, verzelfstandigd is in een normale woningcorporatie die nu onder de vlag van Ede's valt. Maar van 1978 tot 1986 zijn wij dus ook, ben ik dus ook ambtenaar geweest. Ja. Uh, dat had uh, veel voordelen. Ten eerste de, de, de beschermde status. Nou, ik heb begrepen dat die beschermde status daar is nu ontzettend veel aan gekrabbeld. aan ja. kunnen net zo makkelijk ontslagen worden als, uh, als, als normale werknemers. Ja, nu nog niet, hè? Nu nog niet. Wat zegt u? Dat is nu nog niet zo, maar dat gaat, uh, gaat wel veranderen. Nog niet, dat gaat in ieder geval wel gebeuren. Nou, met die overstap hadden wij de keuze: of je blijft ambtenaar, of je stapt over naar de CEO van de corporaties. Nou, ik heb voor het laatste gekozen. En ik weet dat er uh, twee of drie collega's die zijn ambtenaar gebleven. Uh, ik weet niet of ze er nu nog werken. Ik ben in 2005 gestopt met werken. Maar zij hebben toen de, de, de, de ambtenarenstatus status gehouden, met, met de voordelen die dat met zich meebracht, mee bracht. Onder andere dat je vrij was op je verjaardag. <laughs> dan was ja, dat was zo? heel grappig. Ja, als je jarig was, dan, dan had je die, die dag in ieder geval de middag vrij volgens mij de hele dag, maar dan weet ik niet zeker. Hoe heeft u dat privilege ooit op kunnen geven dan? Ja, nou ja, goed omdat. Uh, de. de. ja. Ach, wat. wat, wat stel wel even zo. zo'n ene dag voor. <lacht> nee, maar waarom heeft u er toen voor gekozen. om de CAO. van de, de Woningbouwcorporatie over te nemen? Nou, er werd toch. Er werd toch van, vanuit de organisatie. wel een bepaalde druk op je uitgeoefend hoor. om uh, over te stappen naar. De, naar, de, naar de. CAO van de. van de, van, van de Woningbouwcorporatie. En de CAO van de woningcorporatie was eigenlijk even goed. Als als als de ambtenaren status had. Ja, en, en die uh, mensen gingen hetzelfde doen, maar dan uh, met een andere status. Ja, absoluut. En het werk bleef precies hetzelfde, er zat helemaal geen verschil in. En het grappige was, en daar ging je met, daar ging het me eigenlijk even om, um, op een gegeven moment heeft de, de de de. Woningcorporaties besloten over te gaan tot een 36-urige. Werkweek. Dus middags, op vrijdagsmiddag om 12 uur. zeiden wij gedag tegen elkaar. en begroeten we elkaar maandagsmorgens weer. Maar. de. de, de, de vakantiedagen. die bleven precies hetzelfde. zoals het met de. Met de andere de was. gebaseerd op 40 uur. Ja. Dus. enerzijds. zeiden wij tegen elkaar. op om 12 uur. we gaan naar huis toe. en je bleef het aantal. Het vakantiedagen bleef je houden, maar dan klopt het natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Omdat je vier uur per week minder werkt, dan zou je ook minder vakantiedagen moeten krijgen. Want die zijn gebaseerd op de 40-urige werkweek. Ja, ja. En er was niemand, niemand die er ooit aan gedacht had om dat ook terug te draaien. Dus er was een Alleen een toe. collega van mij die op de financiële afdeling zat, en ik, die hadden het in de gaten. Maar ja, ik, dezelfde verlofadministratie en de ziektemeldingen enzovoort, dus ik heb mijn mond gehouden. We dus hebben jarenlang lang, feitelijk te veel vakantiedagen gehad. Hartstikke mooi. Uh, hoe vond u het eigenlijk om ambtenaar te zijn verder? Uh, ik, ik, vond, ik, vond, ik vond het afhankelijk vond ik wel, wel prettig. Ik heb, uh, omdat ik bij de corporatie werkte, nog de, de opleiding de beleidsambtenaar kunnen doen. Ik heb er nooit perfect van gehad van op het moment dat ik het papiertje had, het diploma had, was ik eigenlijk te oud om over te stappen naar de gemeentesecretarie. secretarie. Maar uh, ja, voor de rest had het niet, vond ik het niet veel voordelen hebben. Hm. Maar, en, en gaf het een warm gevoel ook af en toe dat u de publieke zaak diende? Uh, ja, dat en wel, dat wel, je had uh, naar de huurders toe, naar de bewoners, voor, voor wie je het deed, had je toch wel een status waarvan ze zeiden: Oeh, met die meneer moeten we een klein beetje voorzichtig zijn. Oké. Okay. Meneer Zelstra, ik dank u wel voor het bellen. Nou, graag gedaan. En ik wens u een goede nacht. Succes met de uitzending. Dank u wel. Tot de Goedenavond. Dag. Meneer Van de Veen. Ja, dag. Dag. Maar je vroeg net al wat onzeker. Mag je nou mag je ook iets heel positiefs zeggen over Nederlandse ambtenaren? Uh, ik heb het net nog gedaan. Ja, daar was ik het mee eens. Oh, mooi. Bent u ook ambtenaar? Uh, nee, ik uh, sta buiten het arbeidsproces. En, uh, maar ik heb me eigenlijk een uh, groot gedeelte van mijn leven altijd al geërgerd aan die uh, negatieve uh, opmerkingen over ambtenaren, en uh, veel afgunst op hun welvaartsvaste en waardevaste pensioenen, onder andere. En dat ze bijna niet ontslagen konden worden, et cetera, et cetera, et cetera. Je kent al die verwijten wel. Ja. Maar wat iedere samenleving naar de bliksem helpt, dat is, een, dat is corruptie. En wij hebben hier in Nederland vrijwel geen corrupte ambtenaren. Hoe, hoe weet u dat? Nou, dat is algemeen bekend. Als een agent hier zich om laat kopen, dan is dat nationaal nieuws. Ja, vanavond hadden we het nog, hè. He. Er had iemand gespioneerd, geloof ik. Ja, nee. Iemand van Buitenlandse Zaken. Dat is iemand van buitenlandse zaken. Dat is ook een ambtenaar. Dat kun je nooit voorkomen. Maar corruptie ondermijnt iedere samenleving. En wij hebben een ongelooflijk betrouwbaar antwoord uh, antwoordapparaat wil ik zeggen. Nee. <laughs> Ambtenarenapparaat. En uh, wat in grote lijnen helemaal niet corrupt is, en die hebben ook recht op een hele betrouwbare overheid. Dat is, dat is mijn stellige overtuiging. Vindt u dat de ambtenaren beter beschermd moeten blijven? Ja, ik vind dat dat zo moet blijven. En uh, ik vind dat de ambtenaren daar recht op hebben. En uh, wat ik net zei, van een, een, een agent omkopen bijvoorbeeld, dat is in Amerika heel gewoon. En dus in Latijns-Amerika kom je er helemaal niet met smeergelden in, bij wijze van spreken. Hier gebeurt dat allemaal niet. En het goed functioneren van, van, van politiek, overheid en samenleving valt of staat met een uh, betrouwbaar ambtenaar en apparaat. En dat wordt wel eens een beetje uh, vergeten. En u bent heel tevreden in Nederland? Ja, ik heb kritiek genoeg, maar dat is, heel, dat is helemaal niet moeilijk. En zeker op het moment. Maar uh, over ons record, laat ik het zomaar even noemen... ben ik heel tevreden. En als we het dan toch even over die kritiek hebben... ik heb u nu toch aan de telefoon. Waar bent u zo kritisch over in Nederland? Ik ben... Uh, op, op, het, op Huidige politieke en maatschappelijke klimaat, daar ben ik heel kritisch over. En wat dan in het bijzonder? Nou, dat men van alles, alles aan de markt verzagert bijvoorbeeld, en aan de markt over wil laten. En uh, ik denk dan juist, ja, dat moet je juist niet doen. Want je geeft daarmee je de, de, de besturingsmechanismen uit handen als overheid. En de overheid, dat zijn wij met elkaar. Ja. Dus u en ik ook. Maar dat is al een hele tijd aan de gang, hè? Dat is al twintig jaar aan de gang, eigenlijk al 25 jaar. En dat is, dat is, ik was het daar vaak niet mee eens. Uh, maar in het begin had ik het niet zo in de gaten. En ik denk nu wel eens dat we met de brokken daarvan zitten. Ja, even een andere discussie die vandaag speelt. Hè? Dat vind ik toch wel interessant om het er nog heel even over te hebben. En dat doe ik dan maar met u. Uh, ontwikkelingssamenwerking. Vandaag werd bekend dat waarschijnlijk 1 miljard extra uh, bezuinigd gaat worden op ontwikkelingssamenwerking. Wat ja. vindt u daarvan? Dat vind ik een Waarom vindt u dat? Ik vind dat je mensen die iedere dag creperen van de honger en de dorst niet aan hun lot over kan laten. En ik vind wel dat je kunt kijken, en dat vind ik ook al zo'n jaar of veertig, hoe kunnen we ontwikkelingsgelden beter besteden? Hoe kunnen we het beter bewaken? Hoe kunnen we meer verantwoording vragen van de ontvanger? Maar ik vind niet dat je gewoon daar maar heel bot de bel in moet zetten en een miljard moet bezuinigen. Dat slaat helemaal nergens op. En die armoede in de, in de wereld wordt op dit moment alleen maar groter daardoor. Ik dank u wel voor het bellen. Graag gedaan. Meneer Van der Veen, goeienacht hè. Dag. Dag. Muziek nu van Angela Moira. Angela Moira. En dat nummer heet... Nee, het is een Nederlandse, dus Angela waarschijnlijk. Het nummer heet Timid. Angela Moira met het Nederlandse zinger-songwriter... stond in de finale van de Grote Prijs. Dit is haar debuutsingle. en die is deze maand uitgekomen. Leuk, mooi. Ik had nog nooit van de gehoord, maar... hartstikke leuk dat we dit gedraaid hebben, vind ik in ieder geval. Ik hoop dat u er ook van genoten heeft. Um, eens even kijken, meneer Snoek aan de telefoon. Goeienacht. Ja, goedenavond met meneer Snoek uit Amsterdam. Hallo. Um, ik heb ook bij de... Uh, ik... ...als ambtenaar gewerkt. En dat was bij de gemeente waterleidingen in Amsterdam. En hoe was dat? En, nou, dat was bijzonder. Dat, eh, uh, uh, mooi bedrijf. En een van de dingen van wat, uh, uh, uh, altijd werd aangehaald... ...dat was dat tijdens de oorlog altijd was er drinkwater. Altijd werd er drinkwater. En ik werkte in het pompstation weespel het ligt in de Bijlman. En uh, daar staan dan uh, uh, motoren, dat mocht de stroom uitvallen, dan leek je zelf stroom op en dan kan je gewoon rustig doorgaan om uh, water de stad in te pompen en het proces gaande te houden. Ja, ja. ja echt bijzonder. En ja. Je zou kunnen zeggen, dat is toch gewoon uw werk? Ja, ja nee, ja. Ja. <laughs> ja. Nee, maar heel veel mensen staan er niet bij stil. Dat, van, van, uh, um, uh, hoe dat uh, allemaal... Wat allemaal niet gedaan wordt en uh, uh, ook als je nu luistert nou, uh, hoe goed ons drinkwater is. Van, het wordt strenger gecontroleerd dan wat je in die plastic flesjes uh, kan kopen. Ja, echt? Ja, uh, u... ja het is uh, strengere eisen staan daarvoor. Ja. U ja. klinkt hartstikke trots. Nee, ja, dat is ook gewoon uh, En, en uh, Het uh, uh, leuke was ook in die tijd dat wij de als directeur meneer van Veen in de politiek was hij een beetje zo van nou. Even verdacht dan, maar als er weer uh, uh, te veel uh, zout in de Rijn was geloodst door uh, Frankrijk trok hij aan de bel, of als uh, uh, Bayer of Bassef uh, wat had geloodst, dan <coughs> uh, werd het gesignaleerd en dan gaf je altijd uh, persconferentie, uh, van dat water wat je uit um, een deel van het water wat drinkwater wordt gemaakt, komt uit de lek, komt dat? En uh, uh, dat is rijnwater en Zat er dus gif in wat je meet uh, bij uh, de Nederlandse grens Dan kijk je van hoe schoon het water is. En uh, oké, okay, uh, na een dag is dat water waar je het inneemt. wist je gewoon of het uh, water uh, in orde was om te gaan gebruiken om drinkwater te maken. Ja. Maar u, uh, u, u vond het dus uh, ja, prettig om daar te werken zo te horen. Ja. Vond u het... Wat, wat, vond u het ook belangrijk dat u als ambtenaar... een beschermde status had? Nou ja, dit, dit, dit, dit geeft het toch aan... Kijk, als je elke dag... altijd drinkwater de stad in pompt... en dat het bedrijf... dat is toch bijzonder? Ja, bijzonder. maar ik vroeg... Ik kijk, kijk, Hoe de NS... en, en van wat, er, wat allemaal niet misgaat... Je zult gewoon dat het... en dat is nog steeds zo... en het zijn nog steeds ambtenaren... En het is gelukkig niet geprivatiseerd, waardoor je die strenge normen... Ja, nee, maar dat, dat waardoor is mij... Meneer Snoek. Dat is toch mooi? Ja, dat is mij nu duidelijk, maar het gaat mij even over de status van de ambtenaar. Was u, was u daar ook uh, blij mee? Ja, ja, ja. Mooi. Het is toch... Ja, van, um, uh, Ja, ik denk dat dat gewoon... Van... van uh, wat ik vertel, van als je nou tijdens de oorlog... Voor... Ja, nee, nee, dat, dat dan, heb ik. Dan, uh, dan, uh, ja, nee, meneer Snoek, dus uh, dat, dat, dat heeft u je verteld. Je voor, voor al die mensen. Ja. <laughs> ik en, dank dan, u... Jij staat klaar om voor al die mensen die afhankelijk van je zijn... om daar goed voor te zorgen. Ja, nee, maar dat heeft u verteld. Ik ga dank u wel voor het bellen en ik ga even naar een okay. volgende. Goeienacht. Ja. Meneer Daan. Ja, met uh, Daan. Hallo. Eh... Uh. Ja, af en toe luister ik tegen de verbazing. Nou, vertel wanneer bijvoorbeeld? Z zelf ex-ambtenaar. Mijn laatste functie was hoofdstadsontwikkeling van Hilversum. Ja. En uh, ik denk dat hij nu in het a, a, a, a, a G gebouw zit. Ja. Ja. Nee. ja. ja, klopt. Daar heb ik nog de eerste onderhandelingen over gevoerd. Oh ja? Ja. Of het er wel of niet mocht komen? Ja. En wat vindt u ervan? Uh, prima, uitstekend wat er gekomen is. Ja? Goed gedaan. Ja. Maar, maar u... u... Nee, precies. Waar het mij om gaat, dat is... die ambtenarenstatus. Ja, ik heb een aantal ontslagen meegemaakt. En wat bleek dus gewoon, dat is dat je dus... een goede dossiervorming hebt gemaakt over de desbetreffende persoon. Ja. En dat je niet kunt volstaan, en dat kan wel bij... in bedrijfsleven bij de kantonrechten, met de simpele uh, mededeling en wat argumenten over onverenigbaarheid van karakter. Ja, dus je moet goede ja. argumenten hebben. Ja. En als je dat een goede, goede geën doet, dan win je, win je het altijd bij de ambtenarenrechter. Ja. ja. Hoe vond u het zelf om ambtenaar te zijn? Niet bijzonder hoor. Nee? Nee. U diende de publieke zaak? Ja. Maar dat is een ander punt. Dat is dat... Ik vind dat, uh, maar zo kijk ik er tegenaan, dus heb ik het ook gedaan, dat men te veel intern gericht is. En dat wordt mede bepaald door het vierjaarlijks wisselen van een college. En dan krijg je weer nieuw bestuurders uh, met nieuwe opvattingen en noem maar op. Dus er ontstaat een soort harde kern van gebruiken die, die uh, men overeind houdt. En wat voor gebruik zijn dat dan bijvoorbeeld? Uh, ja, hoe doe, je de, hoe doe je zaken op? Hoe maak je een bestemmingsplan? Uh, noem maar op. Kijk, uh, het eerste bestemmingsplan wat ik als hoofd op tafel kreeg. Toen zei ik tegen de, bedrijf, de groep ambtenaren: Jongens, dat neem ik niet. Dat, dat uh, leid, leid ik niet naar het kwezen van BMW. Ah, het is met de dik. En twee, ik voel er weinig in van hoe jullie denken of gevoeld hebben hoe de buurt over zaken denkt. Gaan jullie nu eens een aantal aanden gewoon naar de buurt toe? Ik regel dat jullie de kosten daarvan betaald krijgen. Dus je kan je lekker helemaal volgieten en dan betaalt de nee, gemeente? Nee, volgieten. Nou, niet weer overdrijven, <laughs> omdat, omdat ik het over ambtenaar heb. Gewoon gezellig daar naartoe. Maar wel goed luisteren. Hoe denken die mensen daar over de buurt? En hoe het zou moeten zijn. Ja, en dat hebben ze gedaan. En dat deden ze. En ik kreeg een bestemmingsstand terug wat 200 pagina's dunner was. En met minder bezware procedures na... Nou, dat is alleen voor minst. Ja, dus wat altijd, dat heeft u kosten, goed gedaan. Want ambtenaren als kosten van de burger die een advocaat moet inschakelen en zo, om een procedure te beginnen. Ja, maar wat vindt u eigenlijk, want er wordt altijd heel veel gezegd over ambtenaren. U heeft als ambtenaar gewerkt, met veel ambtenaren gewerkt. Wat is uw mening over ambtenaren, in het algemeen? En Los van de standaardgrappen hè, over de andere ambtenaar die uit het raam kijkt en zo. Ja, die mensen zijn er, maar ik heb ook in het bedrijfsleven gezeten en daar zaten die mensen ook. Ja, en hoe, hoe was die grap dan? Nou, uh, ja, hoe die precies was, uh, weet ik niet meer. Maar het ging erom dat een uh, dierk van ambtenaar, uh, ja, hij kijkt uit het raam of zoiets. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Ja, zo waren er veel. Hè. Ik had, wij hadden voor op de wc geloof ik zo'n heel boek vol met ambtenaren moppen. Ja. Ik was er niet zo'n fan van. Maar, maar, en ook het, het kijk, wat, tegenwoordig is het heel erg in om te zeggen: van, oh, er kunnen enorm veel ambtenaren weg. Wat denkt u daarvan? Er kunnen ambtenaren weg. Dat is uh, hetzelfde als in het bedrijfsleven. Uh, daar kunnen bij ieder bedrijf kunnen ook ambten, uh, medewerkers weg. Alleen het probleem is dat de gemeentes op, uh, een aantal wetten opgelegd krijgen om uit te voeren. Ja. Uh, neem de hele milieuwetgeving. Ja. En daar heb je toch wel weer mensen voor nodig. Die is op een gegeven moment ingevoerd en met name de wetgeluiden hebben toegevolgd. Dat leidde tot een toename van ambtenaren bij de gemeentes uh, van wel 10, 15 procent. Ja. Ik heb het in heel meegemaakt. Dat op een stukje weg daar iets moest gebeuren. Dat ligt uh, achter uh, de, de kerbrink. Oké wel. En er staat zo'n nieuw gebouw. En daarachter. Nou, even beneden daarna vergeten we het niet Dan moest je dan over een afstand van 100 meter moest je acht of tien procedures volgen in de wet geluidwinder? Ja. Met alle inspraakmogelijkheden en beroepsmogelijkheden van dien. En dan heb je veel nou, mensen nog... Stel je ambtenaar maar op. Ja. Hoe, hoe lang bent u uh, uh, geen ambtenaar meer? Ik, ben, ik heb in 46, heb ik een uh, zware hersenbloeding gehad. Oh. En toen was het afgelopen. Toen bent u gestopt met werken? Ja. Ik was eenzijdig verlamd, links. En hoe is het nu? Ik kon niet praten. Dat kan nu in ieder geval weer. Ja, en... Uh, ja, vraag mij niet om een kilometer te lopen. Want dat doe ik er redelijk lang over. <laughs> maar uh, ik ben ook weer actief in het, in het vrijwilligersleven nu en zo. En uh, dat gaat het best. En mist u het werk? Uh, ik mis het omgaan gewoon met de, de mensen. Um, uh, maar ook, ook met een organisatie uh, uh, die ook derde stad was toen ik daar kwam, was een keizerrijk. Ja, dat was mooi werk. Meneer De Haan, ik ja. moet u afronden, want, uh, want het programma ja. zit erop. Ja, nou jammer. Ja, maar, maar ik ben blij dat u gebeld heeft en ik wens u nog een goede nacht. Ja, dank. Oké. Okay. Daar. Tot later. Goedendag, nogmaals. Want ik heb nog één mailtje, meneer Drupstein. Goedendag. Ik ben geen ambtenaar, maar geluisterd naar de voorstellingen... vind ik dat de overheid, die naar zeker extra bescherming nodig heeft... Euh, ze hebben niet alleen hun rol naar de burgers... maar ook naar politici, die untouchables. Met name om als ambtenaar juist ook tegenspeler te mogen zijn... van de politici vraagt om zekere goede rechtsbescherming. Um, ja, Er staan nog wat meer, maar ik moet het hier nu bij laten. Dat was een mailtje van Bob Mastenbroek... Want ik ga even zeggen dat wij maandag natuurlijk weer een nieuwe aflevering hebben van Kaas en Luna. En toevallig ben ik er dan ook weer. En dan praat ik met uh, schuldhulpverleenster Jacqueline Zuidweg. Zuidweg ondersteunt met haar organisatie Ondernemers met Schulden het aantal eigen bedrijfjes verdubbeld. Uh, maar één op de 10 heeft grote financiële problemen. Zuidweg is onlangs verkozen tot zakenvrouw van het jaar 2012. Dus het is een hele eer om met haar te mogen praten aanstaande maandag. Ik hoop dat u dan ook weer luistert. En ik hoop ook dat u nog even blijft luisteren naar Nora Romanesco... die normaal gesproken in een ander gebouw zit de laatste tijd... maar nu in dit gebouw. Dus ik heb haar in levende lijven weer even mogen aanschouwen. Zij uh, gaat hier nachtvluchten presenteren. En dat begint altijd met vluchten in het verleden. Ik wens u een heel goed weekend. En wat Casaluna en mijzelf betreft heel graag tot aanstaande maandag. Dag.